Zes minuten over twaalf inmiddels uh, geworden bij de Muziek En dank natuurlijk weer voor uh, de collega's van uh, Jazz. Bij Zie van Zandvoort, Fred Kroonsberg en uh, Peter Den Boer. En de Cosmic Carnival uh, begon uh, dit uh, bal van deze Muziek Boulevard. op uh, deze zondag 20 februari. Uh, vorige week uh, mochten ze ook al afsluiten bij de grote prijs uh, van Nederland theatertour. Tour. Uh, Stap it. Toen in een wat andere versie. En ik heb me laten vertellen dat uh, Nick Schuit uh, ook die versie... die hij in uh, het theater samen met uh, de Cosmic Carnaval tegenwoordig bracht... dat dat ook de versie gaat worden die op het album gaat uh, verschijnen. Dus dan weet je in ieder geval dat dat uh, sowieso gaat komen. En het wordt uh, daar sowieso gezellig in Rotterdam vanavond. Want ik heb me laten vertellen dat er een feestje gaat plaatsvinden... Een feestje van de zangeres van de band. En wie zijn daar uitgenodigd om daar te komen spelen? Kees Mayfield en Eefje. Nou, dat kan een heel leuk en gezellig verjaardagsfeestje weer, denk ik, gaan we wel op worden. Goed, het is zoals gezegd vandaag zondag. Betekent dat we ook gaan kijken wat vandaag de dag heeft opgeleverd. Het is inmiddels de 51ste dag van 2011. Ik zei het een jaar geleden ook al zo. En toen ineens met drie keer knipperen op mijn ogen... was het ineens ook weer afgelopen dat jaar. Maar goed, je, er zijn er nog meer dan 300 over. <coughs> dus dat uh, gaat nog wel even duren. En vandaag jarig de volgende personen: Bram Som, hij wordt vandaag 31 jaar. Hij is uh, een Nederlands atletiekloper op de 800 meter. Uh, Tjitske Rijdingga, Nederlands actrice, wordt vandaag 39. Voetballer Jari Liedmanen wordt vandaag 40. Cindy Crawford, voormalig fotomodel en heeft ook nog zelfs een, uh, ja, een kleine rol, of wat zeg ik, een hoofdrol uh, ooit uh, gespeeld. Uh, in een film waarvan ik nu de titel even kwijt ben, maar ze wordt vandaag toch echt 45 jaar. Steven van den Berg, voormalig windsurfer en ook winnaar van een gouden plak bij de Olympische Spelen van 1984, wordt vandaag 49 jaar. Haaien van der Heijden, hij is een van de schrijvers van de televisieserie... Uh, met uh, uh, kinderen geen bezwaar wordt vandaag 54 jaar. <coughs> Dan Gordon Brown, excuus voor de keug, die wordt vandaag 60. Hij is uh, de uh, voormalige prime minister van uh, de Engelsen. En uh, misschien ook van de Britten, moet ik er eigenlijk bij zeggen. Maar hij is vorig jaar door verkiezingen weggestemd. En er is nu een andere regering met uh, David Cameron uh, tegenwoordig aan de macht. Maar Gordon Brown wordt vandaag 60. En de Nederlands komiek die wij hier hebben, dat is André van Duin. Uh, zijn echte naam is Adrianus Kivon. Hij wordt vandaag 64 jaar. En hij is nog lang niet van plan om ermee te gaan stoppen. Vandaag ook jarig, Willem van Haneghem uh, wordt, uh, wordt vandaag 67. Uh, we kennen hem uh, zeker van de laatste weken dat hij nogal een beetje in de clinch heeft uh, gelegen met Mario Been. Maar daar wil hij nu toch niks meer van weten. Joop Stokkemans is ook vandaag jarig, wordt 74. Ingeborg Elsevier wordt vandaag 75, is uh, Nederlandse actrice Jan Timmer. We kennen hem als uh, de grote baas van Philips, maar hij is nu tegenwoordig een topman in rusten. Hij is vandaag 78 jaar geworden. De acteur Sidney Poitier, hij is een van de mensen die bijvoorbeeld ook uh, Nelson Mandela uh, op het witte doek wist neer te zetten. En die wordt vandaag 84 jaar. En Robert Altman leeft niet meer. Gloria Vanderbilt is modeontwerpster. Is 87 jaar. En de rest is ook allemaal wijlen. Wat dat er gaat. Nou dan weten we wel in ieder geval wat de verjaardag van vandaag heeft opgeleverd. Dan gaan we verder met muziek. En dat is Van Houses.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 Down again Well I don't know, but I've been told you never slow down, you never grow old. I'm tired of screwing up, I'm tired of going down, I'm tired of myself, I'm tired of this town.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 Ja, dat waren ze. Tom Petty en de Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance eh, bracht de tijd op. 10 eh, minuten voor half één inmiddels eh, bij eh, de Muziekboulevard op deze zondag. 20 februari. Eh, we hebben natuurlijk nog meer op die eh, dag van vandaag. Want eh, er waren natuurlijk ook nog wat aantal gebeurtenissen. Daarvoor trouwens Houses met Suicide. Eh, want het eh, volgende is, zijn de gebeurtenissen van eh, vandaag. Eh, 20 februari 1998 bijvoorbeeld. ...was uh, de jongste persoon die ooit een gouden medaille won voor het kunstrijden. En dat was de 15-jarige Tara Lipinski. En dat uh, gebeurde tijdens de Olympische Spelen van uh, 1998. Uh, moet ik even nadenken waar dat uh, ook alweer was in 1998. Dit uh, hou je allemaal niet uh, zo mee bij. Het is bij de winterspelen zelfs gebeurd in Nagano. Nou weet ik het weer. De Sovjet-Unie brengt op donderdag 20 februari 1986 het ruimste seizoen meer in de ruimte. En dat ding, dat is nog steeds in de lucht. Of hangt nog ergens in de ruimte. Vandaag ook 20 februari 1972 krijgen de Britse mijnwerkers 17% loonsverhoging. Waarmee er een eind komt aan een maandenlang economische chaos door stakingen. En die... Uh, Mijnwerkers die werden later ook nog eens een keer uh, behoorlijk een blok aan het been van uh, Margaret Thatcher. En toen was het uh, de Britse Mijnwerkersvakbond uh, onder leiding van Arthur Scargill... ...die toen ook het land uh, behoorlijk lam wist te leggen. Dat gebeurde nog veel later. Uh, 20 februari 1962, uh, John Glenn is uh, de eerste Amerikaan in een baan om de aarde. Dat gebeurde op dinsdag 20 februari van dat jaar... En dan uh, nog een aantal andere gebeurtenissen, want op donderdag 20 februari 1919 raakte Franse minister-president Clemenceau bij een aanslag gewond. Hij is uh, rechtop, uh, geloof ik, ook begraven, deze Clemenceau. En uh, dat had uh, te maken dat hij dan uh, zou kunnen uh, waken dat de Duitsers niet uh, zomaar zouden aanvallen. Ik geloof dat die, dat, dat, dat een verhaal is. Wat nog steeds, eh, ja, min of meer eh, rondwaart. En woensdag 20 februari 1935 bestreed de Noorse onderzoekster Mikkelsen als eerste vrouw het Zuidpoolgebied. Nou, om een beetje in de stijl van uh, Tom Petty te blijven, had ik ook nog uh, iets uh, uitgezocht uh, op het gebied uh, van muziek. Ze komt uh, uit Amsterdam en uh, ze heet Jori. En dit nummer dat heet Secretly Sleeping. Crime scene flashes before my eyes Cause my hebben ze toch ook het werk uitgebracht. Vlucht 13 en het antwoord wat je net hebt kunnen horen. Daarvoor, Jury, zij is de winnares van de Amsterdam Popprijs van 2010 geweest. En het zal heel erg binnenkort toch wel goed gaan. Ik heb me laten vertellen dat ze ook met wat dingen bezig is. En uh, ik heb als het uh, wel is aanstaande vrijdag een uh, afspraak om even een interview op uh, te gaan nemen. Wat je uh, uiteraard hier in deze muziekboulevard terug gaat horen. Het is uh, bijna half één. Uh, dat uh, betekent dat het uh, hoog tijd is voor uh, het volgende onderdeel in dit. Uh, programma. Ja, het weerbericht nog altijd is Lex van de horen op reces, maar dat zal niet lang meer duren. Dat zal van de zomer gaan veranderen en dan is hij bijna elke week weer te horen in het programma van Rob en AJ. Oftewel op de zaterdagmiddag, Zandvoort op zaterdag, daarin zal Lex dan weer het uitgebreide weerbericht gaan geven. Wat nu betreft, wat er op zijn website staat, is dat het vandaag een graad of drie wordt bij een nauw een zwak zonnetje. waterzonnetje. De wind komt uit het oosten en is windkracht 4. Vannacht koelt het af naar zo'n 6 graden onder nul. De wind blijft uit het oosten doorwaaien en blijft windkracht 4. En dat zal die ook morgen overdag zijn. En dan morgen iets wat meer zon en dan is het ook weer droog en de temperaturen lopen op naar zo'n graad of drie. En dan uh, dinsdag, dan gaat de wind heel langzaam draaien naar het zuidoosten. Neemt ook in kracht af, windkracht drie. Uh, S'nachts wordt het vijf graden onder nul. Maar overdag gaat de temperatuur weer omhoog naar vier graden en dan is de zon weer iets minder aanwezig. En is die eigenlijk net zo aanwezig als vandaag. Een beetje... Uh, een beetje een zonnetje achter de wolken. Maar het, uh, het is en blijft in ieder geval droog. Ook op dinsdag pas na woensdag heeft men het erover dat het enigszins gaat veranderen. Dan weet je dat ook weer. Het uh, is inmiddels uh, uh, half één. en dan uh, gaan we weer uh, terug naar de rijke pophistorie. Die Nederland uh, heeft uh, een, toch wel een stad die een traditie had in de jaren 70... Als het ging om beatbands, eh, wat dacht je van Q65? Wat dacht je van bijvoorbeeld The Golden Earring? Maar ook deze band was daar zeker een exponent van. Dan heb ik het over Earth and Fire met Memories. Tijd dat er toch niet uh, gesproken werd over talentenjachten en uh, noem maar op. Earth and Fire met uh, memories. 1972 was het jaar dat uh, deze formatie, om het uh, populair te zeggen, een uh, nummer 1 notering uh, noteerde. Het was de eerste echte nummer 1-hit die ze noteerden in Nederland. Daarop uh, volgden natuurlijk uh, nog een aantal hits. Uh, bijvoorbeeld Maybe Tomorrow, Maybe Tonight in 1973 en The Love of Life in 1974. Uh, leuk is ook dat Bert Ruiter, uh, de uh, basgitariste van de band, het uh, aanlegde met de, de zangeres, uh, Journey Kaagman. En uh, Journey Kaagman werd in 2002 ook nog uh, ja, jurylid van het tv-programma Idols. En tegenwoordig is uh, Idols niet meer en is dat nu opgegaan in de X-Factor. Ja, uh, dat is nog iets anders als The Voice of Holland en uh, noem maar op. Maar goed, uh, over talentenjachten gesproken. Er is altijd nog een, uh, een echte serieuze talentenjacht. Waar weinig mensen van weten. Tenminste de, de echte doelgewinterde popmuziekliefhebber die weet het wel. En dan moet je dus gewoon gaan kijken naar bijvoorbeeld uh, ja, naar de Amsterdam Popprijs, bijvoorbeeld. Of naar de Grote Prijs van Nederland. Maar of bijvoorbeeld ook naar de Rob Agdawoord. Daar komen hier en daar toch wel. Leuke juweeltjes bovendrijven. En uh, bij de middelste die ik net uh, noemde, dat, uh, de Grote Prijs van Nederland, dat deed in 2009 een band mee. Lee Mason genaamd. En vorige week was dat een van de onderdelen van de Grote Prijs van Nederland theatertour. Uh, de band uh, kwam niet in aanmerking voor een prijs uh, in 2009. Ze deden mee bij de Singer-Songwriters. En uh, ja. Dat uh, weerhield ze er toch niet uh, van om mee te doen in die uh, theatertour die vorige week in Ulft werd afgesloten. Maar dit is toch wel het uh, meest uh, leuke nummer wat, uh, wat ik heb uh, terug weten te vinden op dat album wat ze hebben uitgebracht. Tenminste in eigen beheer, want ja, het gaat uh, nog niet helemaal uh, snel genoeg. Luister naar het mooie stemgeluid van Michel Mulder en uh, dit is Lee Mason's Pool. Fast ain't no good. Ten thousand lovers she found on her way when she was searching for a man. Ten thousand lovers when she ran away. And now they just don't understand. They don't know that she has chosen, and she will say yes, I do. Aan een moment ergens in oktober. Toen uh, uh, Ganna van het Riet hier uh, te gast was uh, bij de Muziek Boulevard. Afgelopen maandag uh, schoot ze de clip, of liet ze de clip in première ten gaan. Wat uh, betreft 10.000 uh, lovers. Op die dag was ze ook, geloof ik, jarig. Dus, uh, en dat is een heel leuk clipje geworden. Jammer dat het nummer alleen zo vreselijk kort is. Maar goed, dat doet er niks aan af. En pool van uh, niemand minder dan Lee Mason uh, hoorde hier daarvoor. Ja, en uh, dan is het uh, tijd voor weer even wat anders uh, hier bij ZFM uh, Zandvoort. Wat zei ik? Uh, oh, ja, ja, ja. Uh. Die dingen die uh, lopen oh, nou eenmaal zo. Maar goed, uh, tijd voor wat anders. Ik zei het al. Het is een Britse wat, wat zeg ik, artiest die ooit ook nog eens een uh, heel mooi nummer heeft uh, gemaakt. En dit is een beetje een van zijn wapenfeiten. Wicked Game van Chris Isaac. Isaac met de Wicked Game. En dat is uit het jaar 1989. Maar de grootste finest hour bleef deze man, deze Chris Isaac... in 1991 toen de videoclip werd geschoten. De single daar werd ook gebruikt in de film Wilder at Heart. Maar de videoclip was het vooral die het hem deed. Want in de clip speelt topmodel Helena Christensen zijn vriendin. En die was daar voor het eerst... Toplus op het strand uh, ja, min of meer gefilmd. Ja, en dat was voor die periode toch wel iets wat gewaagd voor videoclips uh, in uh, muziekland. Tegenwoordig uh, is er uh, helemaal uh, niks meer om vreemds van op te kijken. Maar goed, toen gebeurde het dus wel. En uh, ja, het uh, was natuurlijk ook op naam van regisseur David Lynch. Die heeft ook nog, uh, nog een aantal uh, televisieseries uh, gemaakt. Uh, um, daar ben ik even. Twin Peaks, inderdaad, die... Die zocht ik. Dat heeft hij uh, gedaan. Twin Peaks is uh, een uh, televisieserie... die uh, David Lynch onder andere heeft uh, gemaakt. Maar ik geloof dat hij ook nog... de regisseur is van bijvoorbeeld... Seven. Een, uh, een film waarbij... Um, um, in ieder geval uh, dacht ik... Uh, die uh, Brad Pitt in uh, meespeelde. En uh, de ander, daar ben ik even zijn naam uh, van kwijt. In ieder geval een zwarte acteur. Ja, uh, tegenwoordig uh, poep ik die namen ook niet zo, ter, uh, zo even 1, 2, 3 eruit. Maar deze David Lynch was uh, verantwoordelijk voor de videoclip die gemaakt werd... In 1991. Uh, maar voor de rest uh, is uh, Isaac ook nog eens. Ja, zanger, muzikant en acteur. En uh, zijn liedjes en zijn muziek kan als volgt worden omschreven: als country blues, rock and roll, pop en surf rock. Dus dat is uh, zeg maar het uh, vooral wat hij. Uh, wat hij heeft uh, gedaan. Uh, dat, dat eventjes uh, voor uh, de mensen die uh, willen weten wat hij allemaal heeft uh, uitgefroten. Uh, deze. Chris Isaac. Dan even wat anders. Want zij komen. De band die ik nu klaar heb staan, komt uit de buurt van Delft. En ze zullen binnenkort ook weer op de radio te horen zijn. De landelijke radio wel te verstaan. En dat zal bij het Tros Muziekcafé gaan gebeuren op Radio 2. Maar er is nog meer. Op 4 maart spelen ze in Panama. En dat is in Amsterdam. Tijdens de Meikers middagshow op Radio 6 Dus dat uh, is zo'n beetje het uh, verhaal van Scarlett May die hebben een EP uitgebracht En dat EP'tje dat heb ik ook gewoon uh, in mijn handjes uh, gekregen Raindrops is uh, een nummer wat we uh, heel veel gedraaid hebben Maar dit leek me ook wel eens uh, leuk om uh, te, te, te horen Direction South En de band bestaat onder andere uit uh, Caroline Kamp en Marije van Rijn En Daan van Kastel to yourself gonna be a great day And it smells like fuel, old Suzuki. Favorite Tune the road is dusty, direction south, on my way to the country. It smells like honey, and it smells like honey. Oh, it smells old like Tune Suzuki. Honey. Favorite Tune the road is dusty, Tune direction road. south, on my way to the country. <laughs> <laughs> Dat nou zou in de, in de jazz kunnen, we, kunnen passen hoor. Dit uh, van Scarlett May. Direction South. En uh, zoals gezegd, uh, je kunt het uh, nog meer van zorgen. horen. Stroop naar mijn idee, ook even de landelijke zender, dan maar even gewoon fijn af. Uh, dit uh, hadden wij uh, een tijdje terug in onze studio uh, zitten, deze jongens. Het uh, zijn uh, vier vlegels, maar ze maken wel hele leuke muziek. En deze opnames, die hebben we hier zelf uh, gemaakt uh, afgelopen zomer. Bij ons in de studio, we cook with fire met hello, hello. For the love of my life Are you busy to Enhance your sex life Or oh, maybe It's the other way around You and me together Would not be sad Guests in the house. Hello everybody.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 Ja, dat waren ze. We Cook with Fire in uh, juni van het afgelopen jaar bij ons in uh, de studio van CFM. En tot aan het nieuws van 1 uur. Julin Cassette.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 In Rabat hebben een paar duizend betogers zich verzameld voor een protest tegen de Marokkaanse regering. Onder de demonstranten zijn veel jongeren. Ook islamitische groepen en mensenrechtenorganisaties hebben zich aangesloten bij het protest. De mensen komen in opstand vanwege de armoede in Marokko en eisen politieke hervormingen. In Egypte zijn alle banken weer opengegaan. Vanwege de vele stakingen zijn ze bijna een week dicht geweest. De Egyptische legerleiding heeft staken verboden omdat het schadelijk zou zijn voor de economie en de nationale veiligheid. Werknemers in de publieke sector eisten een hoger loon en betere arbeidsomstandigheden. Bij een verkeersongeluk in Nederhorstenberg zijn de afgelopen nacht twee mannen van 24 en 26 om het leven gekomen. Hun auto reed rond twee uur door nog onbekende oorzaak tegen een boom in het centrum van de Noord-Hollandse plaats. De politie houdt er rekening mee dat de chauffeur te hard heeft gereden en de macht over het stuur is verloren. In een hotel langs de A4 bij Hoofddorp is vanmorgen een vrouw doodgeschoten. Dat gebeurt gebeurd in de lobby van het hotel. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Het weer. De neerslag in het zuiden verdwijnt langzaam. Vanmiddag wordt het overal droog met van het noorden uit wat zon. Het wordt 1 tot 5 graden, maar door de stevige oostenwind voelt het kouder aan. De komende dagen blijft het droog, vrij zonnig en koud.